Voor spoedige start. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Drie hoogleraren vanmiddag in het NPO Radio 1-programma Argos. Volgens de drie is er nog nooit iemand aan dat syndroom overleden. Ze doen geen uitspraak over wat wel de doodsoorzaak is. Henricus overleed 2,5 jaar geleden bij zijn hardhandige aanhouding op een festival in Den Haag. Hij werd in een nekklem genomen door agenten. De cardioloog die hem meteen na de arrestatie behandelde... zegt in Argos dat Henricus door die nekklem is overleden...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 Volgens de bond, die geen exacte cijfers heeft, zijn de, roof, zijn de vogels roofgoed... omdat criminelen ze in het buitenland makkelijk kunnen verkopen. De familie van de overleden Amsterdamse burgemeester van der Laan... bedankt in een krantenadvertentie voor de hartverwarmende steun van de afgelopen maanden. In de advertentie die in een aantal kranten staat... schrijven zijn vrouw en kinderen dat de warme reacties waarmee mensen hun betrokkenheid hebben getoond eraan hebben bijgedragen dat Eberhard van der Laan... tot het einde van zijn leven burgemeester van zijn geliefde Amsterdam kon blijven. In januari werd bekend dat de burgemeester ongeneeslijk ziek was. Begin oktober overleed hij. Het weer verspreidt vallen buien, in het binnenland soms met natte sneeuw of hagel. Het wordt 4 of 5 graden. Later vanavond, maar vooral vannacht, kan sneeuw lokaal blijven liggen... bij temperaturen rond of iets onder het vriespunt...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 Dit is Kerst met CFM. Met nu nu. Goedemorgen Zandvoort. of a funky track, so gonna get ready for the comeback, never will I hurt for what people say, I rock hard, let the lies decay, got my body, my mind, my soul, intact. the power of God, and I'm hard as it gets, we are like a house on fire, much work to do, cannot retire, let all the people know I'm down to earth, For what is worth to let you know, it's the power of the rhythm, the power of the rhythm! And relax while well, I kick this Fast in a hurricane storm like a blizzard Some of my fans even be calling me The wizard of the white right. from height to right, I give you what to like Pack the crowd like cities in this fight moves at the side, left and right, up and down You ask me why, because you like the sound We produce everything you think does And I'll never ever get weaker So if you think I'm hot, ready or not Here I come to let you know It's the power of a rhythm. The power! Tweede uur van Goedemorgen Zandvoort vanuit Hotel Hoogland. Uh, wij wachten op wethouder Tonen en die is nog niet aanwezig. Dus wij doen eerst maar even ja. de agenda. Nou ja, tot en met 28 januari is nog die expositie van kunst en... Uh, Kust en kunst en Bron tot zee in het uh, Zandvoorts Museum Is een hele leuke expositie. Heb jij die nou, al gezien? Nee, ik ben er nog niet geweest, okay. maar ik zal ongetwijfeld ja. nog een keer je daar binnenwippen. Uh, vandaag 16 december uh, gaat de ijsbaan open. Ja. Vanaf Vanmiddag. Uur mag er wel ingeschaat worden. Oh, en om 5 ja. uur is de officiële opening door okay. Burgemeester Meijer. Ja, en dan is er uh, ook uh, 16 december vandaag de sprookjeswandeling. En die is van 4 tot 7. Ja, voor de kinderen die kunnen zich inschrijven bij ja. Uh, ja. Tante Dini. Ja. En dan ga je langs alle sprookjesfiguren ja, wandelen. En je kan natuurlijk ook nog even bij de kerstmarkt kijken. Ja. 17 december hebben we het gisteren over gehad. Uh, en daar gaan we straks ook nog even over hebben. Eén is de jazz in Zandvoort met een kerst special. Twee, oh, het is allebei op 17? Ja, een oh. classic concert ja. met uh, Daniel Weinberger en Martin Oei. In de protestantse ja, kerk. Daar hebben we het net ook over uh, het gehad. Het bij elkaar ja. niet. Het ene is yes. Nee, dat is, zo, dat is ook zo. Ja. Dan is er, dat in overleg? Nee. Dan is er volgende week dinsdag de curlingcompetitie en de voorronde 1 op de ijsbaan. Ja, ik heb net begrepen ja, dat ik uh, jij ook mee moet doen. <laughs> Ja, als... Uh, Team CFM. Team CFM. Vrouwen dames, team, team. Dames, dames team. Ben beneden, team CFM. Dat weet ik niet. Volgens mij niet. Maar oh. ja. Pijnlijk Zover is ik, dat weet dat. Maar goed, ik weet hoor. Het dames team van kan CFM nog, hè. doet mee in de voorrondes. Ja. Om half acht op de ijsbaan op het Raadhuisplein. Ja. Dan de en, grote uh, ja, optreden. Ja. Het grote ding van de kerstlessenconcert Maastrichtersstaar. Ja. In de Agatha-kerk. De entree is 20 euro. Ja, is maar en weinig kaarten nog, op. ja. Het is bijna vol. Ja. Dan is er op 27 december de tweede competitie van de curling voorronde op de ijsbaan. Begrijp dan dan het team van het CDA mee gaat doen. Oh. Ja, dat gaan we weer zien. <lacht> ja, dan naderen wij uh, het einde van het, van het, het jaar, jaar en dan oh, ik heb nog een, uh, een, op 20, 21 oh ja. en 22 december volgende ja. week is er in de Haltestraat, de Raadhuisplein, is er een kerstmarkt. Oh. Een kleinschalige kerstmarkt. Op drie dagen? Ja. Van de winkeliers. Uh, zo. Dus, uit, dus uh, de, de ja. eigen winkeliers maken hun eigen ja. kerstmarkt? Ja. ja. Dat en is een... dat s'avonds of is dat... Dus overdag. Overdag. Ja. overdag. Ja. In, nou, dan volgend weekend ja. kerstmarkt. En uh, ja, dan sluiten we het jaar af. En dan beginnen wij opnieuw met de nieuwjaarsduik. Nou, ga je, je meedoen? Nes zie ik een beetje kijken je... van nou, nieuwjaarsduik, dat laten we gaan. Ga je, ga je meedoen? Ga je meedoen? <laughs> we he gaan even gelijk. kijken of uh, ja. zijn ouders ook mee willen zwemmen. Ja, nou, we he. gaan dat zien. Nieuwjaarsduik ja. um, 1 januari. En daarna een gezellig dorp in. Ja. En naar Met de al muts op, allemaal. Hè? Ja. En over recepties gesproken. 5 januari om ja. half acht is de Zandvoortse nieuwjaarsreceptie uh, in de haven van Zandvoort. Komt allen. Ja. Ja, nou ja, dan hebben we uh, nog elke eerste maandag van de maand... de nabestaande groep in, uh, bij ook Zandvoort van half twee tot drie uur. En er is nog steeds digitaal een spreekuur voor al uw vragen over iPad, tablet, <lacht> smartphones bij ook Zandvoort. Er wordt best veel gebruik van gemaakt, ja. weet je dan? Ja, oh. echt waar. Ja, ja. En dan is er ook elke vrijdag medische gymnastiek, wat ook heel belangrijk is. En veel mensen komen bij pluspunt van kwart over negen tot kwart over tien ochtends, ook in de Vlemingsstraat. 55. En herhaling, als u deze uitzending wilt herhalen, luisteren, dan kan dat. Op donderdag van 8 tot 10. En anders kan je nog naar uitzending gemist. www.zfmzandvoort.nl. Datum en tijd, maar pas op: je moet de goede tijd invullen. Goed? Dit was de agenda. Meer is er niet, hè? Ik heb net gesproken met uh, uh, de debatters van het winnaars uh, van het jeugddebat. Daar is voorafgaand natuurlijk nog wat een en ander over, uh, over te vertellen. En dat gaat over de jeugdraad. Ruizanberg is aangeschoven en die heeft daar uh, uh, de, de, de, nou de aanzet. wil ik niet... Ja, het, het is, je hebt het wel al heel lang gedaan, dus laten we daar maar mee beginnen. Ja. Hoe zit het nou precies in elkaar? Uh, het is uh, de jeugdraad, um, de allereerste jeugdraad is een, uh, is een initiatief geweest van uh, Paul Brugman destijds. Uh, lid van uh, de fractie van D66 in de negentiger jaren samen met Klaas Annema. Nou, die komen ja. beide uit het onderwijs. Mm -hmm. Dus uh, daar. daar is het begonnen. En dan is er een hele tijd niets geweest. En, um, Hoe is het, is, het, is, is het toen begonnen met de scholen van Zandvoort al? Ja. Toen, ja. toen, de basisscholen. Ja. De, de, de, de, de, ging dat een stille doodsterven? Ja, eigenlijk wel. Want uh, uh, beide initiatiefnemers die, die verdwenen toen in 1994 uit de raad. Mm -hmm. En toen is het eigenlijk ook niet meer uh, opgepakt. opgepakt. Nog, ja. En uh, toen ik in 2010 aantrad als uh, uh, buitengewoon raadslid namens mijn partij... Mm -hmm. Uh, was uh, met name Belinda Geurense en Oesie uh, Rietkerk. Ja. Die waren ja. daarbij bezig. En ik heb toen gevraagd, nou, ik vind dat uh, wel heel erg leuk. Uh, mag ik aanschuiven? Uh, en dat mocht. Zo. Kijk. Dus uh, uh, sindsdien, uh, het was toen ook een beetje, beetje anders. Uh, er was wel een jeugdraad die vergaderde uh, elke maand, geloof ik, uh, informeel... Uh, we, we zijn wel eens in, in Nieuw Noord geweest en mm -hmm. uh, ook, ook in het Raadhuis. Uh, maar op een of andere manier uh, ging dat niet zo uh, goed. Even voor de jeugdraad, hè? Dat zijn gekozen jongelui van de school. Ja. Mm -hmm. ja. Dus dat waren uh, iedere, iedere school die, die stelde zijn eigen fractie samen en dat, dat is nog steeds zo. En uh, die kinderen zitten ook namens hun school in de jeugdraad. Doen, zo, ja. zo werkt. Ja, doen alle uh, scholen mee eigenlijk uh, Nee, uh, de, de school helaas uh, niet. Oh. De, uh, ja, dat, dat paste niet in niet het, in het uh, uh, leerprogramma, mm. heb ik begrepen. Mm -hmm. Maar uh, gelukkig verder alle andere basisscholen doen allemaal uh, mee, uh, wel. Ja. Ja. En op een gegeven moment is ervoor gekozen... eigenlijk de jeugdraad uh, weer op te tuigen... zoals dat eigenlijk in de negentig jaar het geval was. Dat er in de raadzaal... Ja een debat wordt gehouden dat de kinderen zelf, althans de scholen zelf... hun uh, voorstellen uh, ja, indienen, indienen. en uh, daar wordt dan door uh, de Griffie... en uh, uh, and andere ambtenaren wordt bekeken of het voorstel uh, haalbaar is. Hè? Want je kan op een gegeven moment zeggen, ja, uh, wij willen hier in Zandvoort... Uh, een kermis, ik noem maar wat, op het raadhuisplein hebben. Uh, nou, dat zijn uh, dingen die misschien voor 2000 euro niet helemaal niet haalbaar zijn. realiseerbaar zijn. Of, uh, nee, het moet dus wel binnen het bedrag ja. het, moet, het moet binnen dat bedrag komen. En um, dat wordt dus beoordeeld door gewoon... zoals elk raadsvoorstel beoordeeld mm -hmm. wordt op zijn haalbaarheid... en dan wordt er een keuze gemaakt uit drie... Ja. Eigenlijk is die haalbaarheid al bekend dan. Op dat moment wel. De, uh, de, de, de achterban zal ik maar zeggen. De griffie en, en jullie. Bekijken of het haalbaar is. In dit geval hebben we het over reddend zwemmen. Daar heb je 2000 euro voor. Er moet geld naar de Rensbrigade. er moet geld naar Centerpoint voor het huren van zwemmen. zwembad. Dat heb je allemaal al uitgezocht. Ja. En dan komt het op de tafel van... Uh, ja, het is haalbaar dus. dan gaan we, kijken gaan we erover debatteren. En dat is een zaak die... De fracties zelf bepalen. Ja. En uh, ja, het is heel simpel. Het is meeste stemmen gelden. En in dit geval uh, was het geloof ik zes om vier om twee. Ik weet het niet precies. Z, ja. Zie, ja. Je, uh, zie je daar overtuigingskracht in bij, uh, bij zo'n debat van hij uh, ja. wil redden zwemmen, maar ik wil een, een, een speelplein wat open is. Zie je dan ja. ook argumenten over en weer? Ik, ik moet je zeggen dat deze jeugdraad, eh, niet ten nadele van vorige jeugdraad, maar dat waren eh, toch wel eh, behoorlijk sterre, sterke debaters die ook hun eigen voorstellen met kracht konden uh, uh, ja, verdedigen. Mm. Dat vond ik ja, sterk. Maar het... het uh, er zijn altijd uitschieters. Hè. Dat ja. was vorig jaar zo. ook. en, en uh, Dat heb je trouwens in de gemeenteraad natuurlijk ook. Het zijn allemaal haantjes. Maar er is er altijd een paar die het hardste kunnen kraaien. Ja, ja. Eh? Ja. En zo is, dat, zo is dat natuurlijk hier uh, ook het geval. En, um, het voordeel is dat ze geen politieke kleur hebben. Nee, nee. maar dat maakt het uh, soms het misschien nog wel leuk. <laughs> ja. ja, En... Um, er zijn ook voorstellen uh, uh, gedaan die, die... Vorig jaar bijvoorbeeld, een, een typisch voorbeeld... Uh, ik weet niet meer precies welke school dat was. Het is eigenlijk ook niet belangrijk. De school heeft op een gegeven moment... Of de, de, de jeugdraad heeft bepaald dat er EHBO-lessen uh, worden gegeven. Dat is ook gebeurd. Even, even nou ja. Het voorstel wordt door de, de leerlingenraden van de scholen... Uitgewerkt. Dat mm -hmm. gaat nu ook gebeuren. Hè? Dat ja. kwam daarnet niet zo goed uit de, de, mm -hmm. de verf. Maar het voorstel wat is aangenomen... wordt door de leerlingenraad van de indieners... Uh, wordt dat verder uitgewerkt. Ze krijgen uiteraard hulp bij okay. uh, de, de Griffie. Uh, vaak ben ik daar ook nog bij voor wat het waard is. En uh, experts zoals uh, in dit geval mensen van het Rode Kruis die ja. waren erbij. Ja. Maar er is op een gegeven moment bepaald... Ja. Dat, uh, dat zo'n succes is, dat blijft. Ja. Dus ja. je kan wel zeggen dat zo'n jeugdraad toch wel invloed heeft. Ja, natuurlijk. En het zou best kunnen zijn, dat weet ik natuurlijk niet, dat op een gegeven moment de gemeenteraad zegt. Nou, dat, dat die lessen over reddend zwemmen, et cetera ja. dat ja. vinden we zo ja. belangrijk. Laten we dat we gaan maar naar school mooi, hoor. Ja. ja We zijn weer een stukje ja. wijzer geworden over deze jeugdraad en hoe het uh, allemaal gekomen is. Een mooie regenboog. Mooie regenboog. Ja. Prachtig is die, hè? Voor, voor de zo kijkers mooi. thuis. Ja, Ook zo ja. voor. Ook voor. Kijk even buiten, zou ik zeggen. Ja. Draaien wij nog een muziekje. Ja. En we gaan naar het volgende onderwerp. We verder met Jess. Kerstjess. Een kerstspecial. hè? Alsjeblieft. Goedemorgen. Welkom. Goedemorgen. Kerstjess. Ja. Wat is het hey. verschil met normale Jess? Uh, we hebben een warm en koud buffet na afloop. Hey. Een kerstbuffet. Ja, warm en koud. Ja, dat is redelijk kesterig. Ja, nee, dat klopt, dat klopt, dat klopt. Maar uh, voordat ik het vergeet, hè, want ik vergeet het meestal, uh, laten we... Uh, laten we ermee beginnen dan. Ja, laten we maar eens beginnen met het, uh, met het eind. Ja. Dus je, doe maar. Dat lijkt me een goed plan. Zo ja. tegen het eind van het jaar. Doe maar. Precies. Uh, ik, ik vind eigenlijk dat we Theo best hier publiek een compliment mogen maken. Dat nee, nee, doen we dat zelden. We... Theo wanneer... Smit van de Krocht hebben we ja. ja. Ja, ik ken maar één Theo. TOS. Dat is ook een inkopper. Ja, nee, dat klopt. Hij moet. Uh, maar, uh, uh, na ieder uh, concert maakt hij een uh, fantastische maaltijd voor, uh, uh, ja, toch eigenlijk voor een paar centen. En iedereen blijft gezellig eten met de muzikanten allemaal aan je grote tafel. Het lijkt verdorie uh, uh, de bierkelder wel. Maar dat is... Uh, nou, dat is het uh, nog net niet, maar uh, uh, wel buitengewoon gezellig. Het is een beetje erin geslopen. Ja. Uh, eerst was het uh, jazz. Ja. Toen was het jazz met bitterballen. Nou, bitterballen hebben we nog steeds, Ja, ja, ja, ja. Maar nu is het dus jazz met de maaltijd. Ja, klopt. Zie je ook, je hebt een vaste kern met jazzliefhebbers, die komt altijd. Dat die groep zich uitbreidt bij dat eten. Eerst met z'n drieën en nu met z'n hele moeder. Ja, zeker. Nou ja, ze nemen elkaar mee. En dat is natuurlijk hartstikke belangrijk. Het wordt veel gezelliger dan, hè? Ja. de afloop. Nou dat niet alleen. Maar wat mij het meest aanspreekt, dat is die collectiviteit. Je doet dat, je doet dat samen en, ja. en verdorie, we kunnen niet genoeg samen doen, sla de krant open, want je wordt ja. er misselijk van. Hmm. En dan denk ik van prima, gezellig met z'n allen hapje eten, dat verbroedert, dat is prima uh, iedereen praat op hetzelfde niveau het zijn allemaal muziekliefhebbers de muzikanten oh, dat, ja. zitten er ertussen, ja. uh, iedereen lekker. kan gewoon met die ja. muzikanten praten ja. en dan hoor je weer eens wat anders ja. Ja. Dan, dan, en dat dan gebruikelijk. dat gebeurt niet altijd hè? In de, nee. met een concert. Nee, nee. ik, ik, is de nee, ik weer zie, de afstand te groot. is afstand ja, te groot. Ja, maar ik ja. zie elkaar nog niet met z'n op het podium van het concertgebouw zitten nee. eten. <laughs> nee. Dat gaat niet lukken. Nee, maar nu in de krocht hè. Warm en koud buffet, hè, wat Theo gaat maken, aankomende morgen, 24,5 euro. Okay. Maar, maar ik heb Theo net even gesproken voordat ik hier naartoe ging. Voor mm -hmm. even de laatste stand van zaken. Hij heeft tot nu toe 50 reserveringen. So. Dus dat wordt een flinke club. En die mogelijk? blijft eten. Nou, ik heb aan hem gevraagd of hij er nog wat bij kon hebben. Want stel je voor dat iemand dit en die zegt: mm -hmm. Nou, dat ja. wil ik wel doen. Ja. Nou, met, uh, tussen de vijf en de tien, dat gaat hij nog wel redden. Maar het moet okay. er niet meer uh, niet, worden. Ja. Maar dan ja, moeten ja, dus, ze dus Theo even zelf uh, bellen. Ja. Ja, en heb je, dat, je nu het nog niet eens over het concert gehad. Nee. Maar als nee. je naar dat concert gaat <laughs> waar we al, zou ja. over ja. gaan hebben, ja. dan moet je nu net om te blijven eten. Zeg het nummer eens. even het nummer. Ja, Jammer dat Pieter er niet is. Want die kent dat uit zijn hoofd. Dat is dat toch wel is wel de... jammer. Ja, nou moet ik het ja, zelf doen. Ja, ja, ja. Dat vind ik heel vervelend. Ja, daarom nodigen we je nadeel. ook uit. Ja, nee, daar was ik al bang voor. Ja, ja, ja. Uh, 06. Uh, nog een keer. 06-546-77-947. 7, dan heb je ook een reservegetal. Uh, 24. Dat dacht ik al. Goed. <laughs> het eten. ...is een succes geworden ja. na Jess uh, in de Krocht. Ja. En nu is het een kerstspecial. Klopt. En de muziek? Ja, dat gaan we doen met Michael Varekamp. Uh, formidabele trompetist En zanger mm -hmm. uh, uh, Cumlaude conservatorium Maar goed, het, ik, ik vind het allemaal zo, oh, ja jongens, lekker belangrijk ja, die, die diploma's hangen aan de muur, maar je staat ja, veel op de bühne ja, we, we, we vragen het wel eens gekscherend, hè Als je binnenkomt, ja, ja. heb je een diploma bij ja, echt je ja, ja. Ja, Om even een ontspannen opmerking te maken Lukt niet altijd, maar dat is ook niet zo belangrijk De mensen die lopen weer. weg ja, Het gaat ook een beetje om ons, hè ja, uh, Maar de geweldige uh, de Trompetist, uh, heeft ook projecten gedaan Met bijvoorbeeld een, een tributaire Louis Armstrong. Zingt dat overigens fantastisch. Doet dat zo goed. Uh, Maas Davis, nou, dan word je beoordeeld op je capaciteit als trompetist. Hè? Ja. Dan, dan ja. kun je het op leren. Prima. Dus ik, ik, ik stel me daar ontzettend veel van voor. Ja. Hij heeft ook uh, in het verleden ook uh, kerstprojecten gedaan. Hè? Dus ik, ik verwacht ook dat we ook een, uh, een aardig kerstrepertoire krijgen. Hè? Dan uiteraard wel met, de in, met die jazzinslag. Hè? Ja. Ik bedoel, dat uh, gaat prima. Uh, ja, kerstletjes worden in... Uh... Eigenlijk in alle stijlen gemaakt. Ja, dus, zeker. Ja, ook in, in dit de... ook. Ja, ja, ja, ja, ja absoluut, absoluut. Dus ik stel, me daar, ik stel me daar heel veel van voor. Uh, ja, nee, maar kijk, iedere, iedere zichzelf respecterende jazzmuzikant. Uh, uh, maakt niet uit waar ter wereld, heeft altijd. Een kerstalbum gemaakt. Dat klopt. Ja. Dat is ja. zo ja. bijzonder. Dat, dat hoort er kennelijk bij, op de een of andere manier. Ja. Nou, prima. Dus dat gaan wij morgen beleven. Ja, er zijn ook wel uitschieters bij die uh, niet meer weg te slaan zijn nee. van de radio. Nee, nee. nou ja, dat komt niet aan. Dat is ook <laughs> niet zo erg. Maar nee, soms goed, zitten maar daar hele ook leuke uit. dingen bij. Absoluut. Ook, uh, Zeker. Zeker, ja. zeker. Uh, nou, uh, uh, Johan Clement uh, is ja. er. Dus ontzettend leuk dat hij uh, er, ja, er weer is. Dat die er weer, ja. uh, dat die er weer ja. is, uh, piano. Erik Koger, ja, ja uh, formidabele slagwerker. Ja. En Erik Timmermans, Timmermans, uiteraard. Ja. Ja. Ja, die, die, die, die is die weg te branden? Nee, al doen nee. we ons uiterste best, die krijgen we er niet uit. Nee, nee, dat gaat niet lukken. Nee, nee, nee. nee. nee we zouden niet willen, maar dat is weer nee. een ander verhaal. Ja. Maar Erik, Erik, uh, Erik Koger heeft. Uh, Ervaring met, in de groep van Michael Vaadekamp, omdat die ook uh, samen die, die projecten hebben gedaan. Mm -hmm. hè? Dus die Louis-Armstad-project, Miles davis mm -hmm. hè? maar ook dat, dat kerstproject: daar zat Erik Koger ook bij. Ja. Dus ik, ja. ik, ik, ik verwacht daar heel veel van. Ik vind het die, heel leuk. Um, um, Decemberconcert? Ja. ...is niet het laatste in jouw serie, toch? Nee. Jouw serie uh, loopt tot... Ja, januari, maart door, januari ja. februari, maart, april, mei. En dan heb je uh, de zomers. Juni, juli, augustus ja. doen we niks. Nee. Nee. Oh, dus. Na dit concert. Ja. Nee, dit is een, uh, ja. een uh, special. Mm. Een uh, kerstspecial. Wat zijn de volgende spannende hoogtepunten? Uh, januari, februari, maart, april en mei. In ieder geval 22 april... Uh, ...hebben we een extra concert... Met Scott Hamilton. Dat zit oh. buiten. Ook weer een bekende naam. Ja. Buiten, de, buiten de bekende uh, uh, data die we al hebben: hè, 1 januari, oh, februari. Maar, maar, nee. Dus dit is extra, 22 ja. april. Omdat hij dan uh, in, in de Benelux toert. Nou, prima. Dus dan, dan kunnen we daar uh, gebruik van maken. En die lijntjes zijn natuurlijk, godzijdank, maar kort. Ja. Hè? Ik bedoel, ja. dat hoeft niet via nee, allerlei moeilijke nee. boekingskantoren nee, al en dat soort dingen. Dat ja. dingen ja. ja, dus we zijn blij die... dat we daar uh, 22 ja. april hebben. Dan ja. hebben we nog in. Uh, nou wil ik er even vanaf zijn. Of we dat in uh, februari of maart hebben. Maar uh, we hebben Teus Nobel. Uh, uh, echt een van die geweldige jonge honden. Maarten Hogehuis. Uh, zit er toch regelmatig in. in uh, uh, met hun uh, jazzgroep uh, Bijvoorbeeld bij de Wereld Door. Ja. Uh, en, en, en ja dat zijn allemaal formidabele oh, talenten. Leuk, die, ja, die we hoor. hebben. Ja. En we eindigen in mei. Uh, met uh, José Koning. ah, uh, ja. Dus. Ja, een uh, ja, fantastisch uh, seizoen eigenlijk. En ben je al, met het volgend, al verder ook al bezig voor, uh, voor volgend, volgend seizoen? Volgend seizoen? Nee, in, nog, nog niet, niet. Nee, daar wacht je gewoon Nee, dat, dat, dat begint dat meestal dat al, ergens in uh, maart. Als we het eerst in nieuwjaarsduik en dan begint het Ja, dat is op waar. Op ja. ja, daar kunnen we ook niet op wachten. <laughs> <laughs> hey, ik moet toch even terug naar de, de entreeprijzen en het ja. buffet, want het zijn twee verschillende dingen. Want ja, klopt. 15 euro is het alleen voor het concert. Zeker. En ah, kijk, wil je blijven zo. eten? Is ja. dat extra 24? Dit oh, is ja. niet okay. inclusief. Nee. Nee, ik bedoel, uh, nee. 24 ja, met, bedoel ik het, het, het eten daarin. Het warm en een koud en, buffet is 24,5 euro. Dus ja, dat, okay. is, dat is uh, uh, betalen aan, uh, aan Theo. Mm -hmm. en, en, en, en alles ja. wat mm -hmm. daar uh, verder bij komt. Daar, daar bemoeien we ons ook niet mee hoor. Dat zijn twee, verscheiden, ja. twee gescheiden dingen. boekhouding, stichting. Ja, ja, ja, is een hele nauw sluitende boekhouding. Daar kun je ja, niks nee, anders te, de verantwoording ja. af te dragen aan ja. de gemeente. En, en ja. Ja. zo werkt dat. Dus ja. dat ja. Moet, je goed, moet je goed in de gaten houden. Ja. Nou, dan zijn wij bijvoorbeeld uh, ja. even het concert weer rond. En, uh, ja. In het nieuwe seizoen volgend ja. jaar. Bij de weer. Is het adres ja. je er weer? Uh, nog even voor de duidelijkheid: als je wilt blijven eten, moet je reserveren op 06 546 77 947 bij Theo Smits van de Krocht. Zinger. Hans, bedankt ja. voor de uitleg. En Goeie Goede feestdagen. Goeie ja, en een, uh, dank voor het afgelopen jaar uh, om hier te zitten en het allemaal en weer te vertellen. Bedankt. Geen dank. Leuk en, dat je bedankt, er bent. Ja. Goede dagen. Dankjewel. Jij ook. Okay. We zijn er weer. Uh, achter ons wordt al een prachtig decor van uh, zangers Mooi. en zangeressen ja, opgebouwd. Ja, ja, ja, ja. En die gaan straks ja. voor ons zingen. Maar eerst zijn wij uh, bezig met de trekkingen van de Loterij. De tweede trekking, is het ja. nu? De tweede trekking. Met de uh, Trekking Minoum. Goedendag. Welkom. Goedendag. Uh, overzet Loterij, doen alle winkeliers weer mee? Nee, niet alle winkeliers, maar uh, wel zoveel... dat we toch uh, zonder daar echt veel moeite voor hoeven te doen... een kleine dertigtal ondernemers bereid vinden om oh, okay. de weekprijzen beschikbaar te nou, Ik zie hier toch een hele lijst met ja. verschillende prijzen van verschillende dagen. Meer dan vorig jaar, Ja, ja, ja. meer dan vorig jaar. En, ja, vorig ik, ik, jaar. en ja. het wordt ja. eigenlijk, de laatste jaren is het groeiende. Dat is natuurlijk ja. heel leuk. Ja. Ik krijg telefoontjes van ondernemers die vragen of ze vier keer een weekprijs beschikbaar hebben. Ja. Ja, nou, dat is leuk. goede reclame voor de winkeliers van zo'n ja En dan hebben we ook ja. nog, hoeveel, vijf, zeven. Eén, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven hoofdprijzen. Is ook of hoofdprijzen, is ook waar ja. worden die uitgereikt? Die worden uitgereikt op uh, zaterdag 6 januari, 6 januari. bij iets L, uh -huh. midden in het dorp. Uh -huh. En uh, dan is het de bedoeling dat de prijsvinders van de hoofdprijzen daar komen. Die krijgen een kopje koffie met een gebakje aangeboden. En uh, de ondernemers die de hoofdprijzen beschikbaar uh, hebben gesteld, worden ook uitgenodigd. Oké, okay, dan nou, gaan wij gezellig. nu over naar de tweede, de tweede trekking van de OVZ-Landrijkse ja. heren. Ga je gang. Ja. starten. Ja, is goed. Nou, daar gaan we. Uh, cadeaubon, aangeboden door uh, klantcafé Excel. Gewonnen door Petra Molenaar. Mm -hmm. uh, cadeaubon ter waarde van 20 euro. Bloemzierkunst uh, Pluis. De, gewonnen door DH van Wijk. Cadeaubon ter waarde van 25 euro. Kaashuis Tromp H. Giebels. Een cadeaubon ter waarde van 15 euro aangeboden door Blokker. Karin Janssen. Uh, vier botermalse biefstukken aangeboden door Marcel's. Festtheater door R. Kiebert. Cadeaubon ter waarde van 10 euro aangeboden door Zandvoortse Apotheek. Gewonnen door Nico en Ger. Schievels. Dames of heren hakken vernieuwen. Dat wordt aangeboden door Sana Su-Riper... door Anki Joostra. Joostra. Hey, Joostra. kijk. Een bekende, <laughs> bekende een bekende We hebben het eerlijk gedaan, hoor. Ja, ja, ja. Een zuivelmandje ter waarde van 25 euro... aangeboden door de Kaashoek... gewonnen door Elisa Drozen. Een cadeaubon ter waarde van 15 euro. Ben Eugène van de Dierspecialist... echt waar? Gewonnen door E. Kanger... Een notenpakket aangeboden door Sebon, Gewonnen door Dijkstra. Twee kaartjes Fun Jump XL aangeboden door Centerparks. A. Steenkamp. Een waardebon voor een ton frietjes. Aangeboden door het snackbar Het Plein. Els Vossen. <lacht> <En als kaartje. lacht> een cadeaubon ter waarde van 10 euro. Aangeboden door Van Vessem En die is gewonnen door T. Penda, Fin En dan uh, mag mijn collega Peter verder. Ja. Dan zijn we aan prijs nummer 17. Uh, mm -hmm. Waardebom van 12:50, beschikbaar gesteld door Arie Guyt. Gewonnen door Tineke Kerkman. Meneer Looyer heeft een uh, uh, prijs gewonnen, beschikbaar gesteld door de dierenkliniek Zandvoort. Het ontwormen van zijn hond of kat, als hij die heeft. Gelach. Dan krijg ja, uh, Dierendokter Sandvoort. De familie van Oostrum. Half jaar ontwormen van de hond of kat. Ook, ook? Ja. Die zijn we vergeten, of niet? Ja, die zijn we vergeten. Oh. We zijn oh. nummer 18 vergeten. Oh. Hey, de notaris heeft hey. niet goed opgelet. ABC en Moor. Geeft een cadeaubon van 15 euro. Die wordt nu uit de Kijk, hand. En dat is gewonnen. Door A Paap gefeliciteerd. Dat was nummer 18. Dan gaan we naar de firma Vlug Fashion, Halterstraat geeft een cadeaubon te waarde van 15 euro en die is gewonnen door E van Duin. HJ van Dam Schepers heeft een zak oliebollen en appelflappen gewonnen. Beschikbaar gesteld de oliebollenkraam Harivase. Onze prijswinnaar dit jaar, Tasty Corner Winkelcentrum Noord, geeft een donderschotel met frisdrank naar Keuze. En dat is gewonnen door M. Teunissen. Waardebon van 15 euro, frituur dan ver, Ingeborger Sveert. Mm -hmm. Albert Heijn geeft een boodschappenpakket te waarde van 25 euro, gewonnen door L. Housé Jurgens. Bloemenhuis Webluis in winkelcentrum Noord... geeft een cadeaubon te waarde van 10 euro... gewonnen door Ria van Schaarke de Muink. Domino's Pizza... geeft een Domino's Pet cadeau... gewonnen door M. Steegman. En als laatste een waardebon van 15 euro... beschikbaar gesteld door de Bruna Balkenende... gewonnen door Nancy van Zutphen. Nou. Dat waren ze alle 28 weer... Nou, dank dat dank was wel, weer uh, geweldig om te zien hoe de, uh, ja. jullie dat getrokken en genoteerd en voorgelezen hebben. Uh, ja. Volgende week weer. Ja, volgende week, week weer. Ja. En dan de laatste op 6 januari. Uh, nee, dat is nee de 30 december. 30, uh, 30, 30 december is te laat. Ja, ja, 30 december worden uh, de trekkingen. 30 december hebben we t trekkingen En de trekking van de weektrekking. En de, en de, en de hoofdprijs. Van week 52. Ja. En we trekken dan ook de hoofdprijzen. Okay. En die mensen worden dus uitgenodigd ja. op uh, zaterdag 6 januari bij XL. Oh, okay, ja. Alle Heere... prijswinnaars die nu gewonnen hebben, krijgen bericht ja. automatisch. Oké, okay, uh, bedankt. De prijswinnaars kunnen Hartelijk dank. Graag gedaan. Wij uh, gooien sluiten het nummertje af, even, even anders om. Ja. Normaal sluiten wij af voor het nieuws. Dat gaan wij nu niet doen. Niet doen. Want <laughs> er staat hier een prachtig koor. Il cantarori. Cantatori, Allegri, Cantatori, allegro. Cantatori allegro. Naast mij Allegri. staat uh, Jan-Peter Versteeg. Kom heel even zitten. Uh, allereerst bedanken wij de techniek jacques jozef Duinmeijer. De Gert van Kuik en uh, Gerrie Rutte voor de redactie. Uh, Hotel Hoogland voor de ontvangst. Mm. Jan-Peter. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hi. Jullie zijn uh, voltallig aangetreden in prachtige kostuums. Dat kunnen de mensen nu niet zien. Hey, maar jammer. ik neem aan dat jullie het dorp ja, in Er wordt een foto gemaakt. Dus oh, misschien komt komt dat komt op, op de ook webcam. Op. Ja, zeker, ja. Zeker, zeker. Maar gaan jullie vanmiddag het dorp in? Wij gaan uh, zo meteen, gaan wij meteen het dorp in. En dan gaan we uh, bij uh, ondernemers langs die ons hebben uh, uitgenodigd. En we gaan voor het publiek zingen. En uh, ja, we hebben al een hoop uh, sp uh, sponsoringen uh, toegezegd gekregen. En uh, we gaan uh, de sterren van de hemel afzingen. Ik hoop dat we het droog hebben. Als iedereen Ik hoop het, ja. dat ja, maar eventjes zijn ja. virus crost uh, die, die naar de uitzending luistert. Dan, uh, ja, het, is het ook voor een goed doel? Uh, Jan? Juist, Panke? juist. Ja. Uh, uh, ja. We, we zingen eigenlijk al jaren voor de Voedselbank. Ja. En uh, niet zozeer dat er onmiddellijk uh, pakjes uh, boter en uh, beschuitjes van gekocht worden. Maar wel de logistiek van ja, ja. alle spullen die verdeeld moeten worden. De uh, vrachtwagens, de, de, de, de mensen die uh, dat allemaal regelen. Dus uh, ja, wij vinden het prachtig om voor het goede doel ons best een beetje voor te zetten. Ja, het is, uh, Mooi. Het is nog steeds nodig. En uh, vandaar ook dat jullie Helaas, voor het goede ja, ja. doel zingen. We hebben jullie uitgenodigd voor drie minuten. Maar we zouden toch graag zien ja, dat jullie het... Uh, we, hebben, we hebben het omgegooid omdat ik het zonde vind. Drie minuten. Ja. En Jullie zijn uh, goede zangers, goed koor. We, gaan we geven ons best jullie doen. de tijd ja. tot het nieuws. Ja. Kijk. Uh, er wordt nog in iets... Oh ja, oh ja, ja. ja? Jolande, mijn zus Jolande, die ook mee, mee zingt, die, uh, die zegt uh, van, we hadden bedacht... Het zou zo mooi zijn als we nog... Uh, uh, voor de bassen bas en de tenoren nog... Uh, één of twee mensen oproep, per groep zouden kunnen hebben. Een oproepje dus. Kijk, en ze hoeven nou, niet je... uh, super goed van blad te lezen, maar mm. een klein beetje. En we, we, we re, uh, repeteren één keer in de twee weken. En uh, we hebben ontzettend veel lol met z'n allen. Kijk, Dat is belangrijk. Dus als mensen kijk, zich uh, ja, geroepen voelen of het leuk vinden om mee te ja. zingen bij jullie koor, kunnen ze zich op bij Jan-Peter ja. opgeven? Ja, uh, 5730130. Ze de kunnen zich altijd dan. opgeven en dan, uh, dan praten we even en dan... Uh, nou, dat komt, uh, komt vast wel goed. Als je dat wil, okay. kom dan gewoon even langs bij het optreden. En dan kan je tussendoor in de pauze even Jan-Peter of Jolanda aanspreken. Ja, in de Halterstraat en in de Kerkstraat. En af en toe ja, mogen we eventjes ergens bij een ondernemer een kopje koffie drinken. Oh, om eventjes mooi. weer warm te ja, worden. Want ja. het is echt elk jaar ja. behoorlijk ja, koud. Ja. We gaan stoppen met praten. Ja. Ja. We gaan, we gaan luisteren. Uh, wij nemen over het afscheid ja. van uh, Goedemorgen ja. Zandvoort. Ja. Dankjewel Ben uh, Zonneveld. Dankjewel, uh, ja. en ja. Ja. Dames en heren. Het podium is aan u. En ik zeg alvast, prettig weekend. Fijn weekend. Mm -hmm. Ja, in tien uh, minuten. Ga maar door. Goeie inzien. Eentje ook even. The angel Gabriel from heaven came. His wings as bright as snow, his eyes of flame. Oh, hills to meet our holy Mary. Most highly favored lady, glory. Lady Gloria, when gentle Mary meekly bowed her head, to me as it pleasant? God, she said, my soul shall go devoutly for this holy name. Most Highly favored Lady, Gloria! All that Emmanuel the Christ was born, In Bethlehem all the Christmas morn, And Christian foes throughout Most highly favored lady, Lord. Ja hoor. Carol. is <laughs> Karel. Karel wel een Ding smaak. Ding je hoor. Slaag <laughs> je hoor. ding je hoor.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 Mooi Ja, mooi hoor. Ja, ja nou, graag gaan We gaan weer een muziekje doen. <laughs> Wens stuur je allemaal fijne dag.